Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van nws 3. Weer slecht nieuws voor je portemonnee. De zorgpremie gaat volgend jaar weer omhoog met ongeveer 12 euro per maand. Dat blijkt uit uitgelekte cijfers voor Prinsjesdag die in handen zijn van de Telegraaf kabinet denkt dat je volgend jaar ongeveer 150 euro moet betalen voor een gemiddelde zorgpremie. En het gaat nog om een schatting van het demissionaire kabinet want uiteindelijk gaan de verzekeraars erover. In Marokko komt de internationale hulp nu echt op gang. Bijna een week geleden was daar een grote aardbeving. En het duurde allemaal zo lang omdat het zwaarst getroffen gebied in het Atlasgebergte ligt. En ja, Dat is moeilijk bereikbaar. Verslaggever Onno Beukers is daar en ziet een groot verschil met een paar dagen geleden. De mensen die overgebleven in, ze zijn daar in het dorp en dat is uh, helaas maar de helft van de mensen die daar woonden, uh, die hebben nu wel daar de tenten staan. Die hebben daar nu wel eten, die hebben daar nu wel drinken. Dus die kunnen zo goed als het nu dan gaat in ieder geval uh, even vooruit. Het dodental van de aardbeving in Marokko staat nu op 2900. En de Amsterdamse studentenvereniging Langs moet leden gaan oproepen om aangifte te doen... als er sprake is van strafbaar gedrag, dat zegt burgemeester Halsema. Het is niet zo dat hier met twee maten gemeten kan worden of dat mensen um, denken... nou, wij, wij handelen dit wel zelf af en het is niet nodig om aangifte te doen. Daar waar strafbaar gedrag is, moet er altijd aangifte worden gedaan. En daar zal het bestuur zich ook voor in moeten spannen. Langs ligt onder vuur door de opdrachten die ze hun eerstejaars lieten doen in het buitenland. Zoals een vluchteling regelen of seks hebben in een steeg. Alsma weet nog niet of er al iets strafbaars is gebeurd. Heb ik nog wat weer voor je. Ook vanavond is het afwisselend bewolkt en droog. Later vanavond kan het wat mistig worden. Morgen volop zon en een graadje of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Weer eens een aanleiding om dit nummer uh, te draaien, hoor. Light by the Sea. En het nummer dat heet Mr. Wonderman. En welkom bij deze alternatieve de met Het uh, is ook van een uh, album die ze een tijdje terug al hebben uitgebracht. Uh, Ik meen ergens in 2021 hebben ze dit uh, uitgebracht. Of 22 het zal erom hangen. En dat uh, album dat heet uh, Only Death uh, Makes Icons. Dat, uh, dat is het album. Uh, aanleiding is er genoeg, want uh, CBD, de afgelopen week hebben ze gewoon een nieuwe single uitgebracht uh, En dat voor het zwangerschapverlof uh, van Anna Bouwman, de, de dame van Light by the Sea. Kortom, uh, zij um, gaat voorlopig denk ik eventjes met zwangerschapverlof. Geen optredens, hoe heet die nieuwe single dan? Dat is dan ook wel weer heel erg leuk, want Marcus en ik zitten dan, ja ze zijn wel, wat dat betreft heel erg creatief daar in Breda. A feather of a pigeon in the cave of the wisdom of God. Nou, uh, kan je het uitspreken Marcus of, uh, of uh, denk je dat het uh, gaat lukken? Ik, ik ga je dat niet zomaar 1, 2, 3 herhalen. Maar dat... jij hebt hier net ook vijf minuten uh, staan oefenen. <laughs> <laughs> ja, ja nou, ik uh, zit het nu ook eventjes om uh, uh, dat even te vertellen. Maar goed, um, in ieder geval straks gaan we um, uh, vragen stellen en ook luisteren naar Bernard Hering. Hij heeft een, uh, een uh, album uitgebracht, daar gaan we het natuurlijk over hebben... Maar uh, ook uh, het ligt uh, weer even vooruitlopend op uh, volgende week. En het ligt uh, uh, is dan volgende week dat er een stel Volendamse muzikanten komen. Een dochter met vader. En die vader dat is Marcel Vierman. En hij is bekend van de tribute band van de Cats al daar. En de dochter dat is de uh, next big thing zoals ze dat in, uh, in Volendam zeggen. Dat is Donna Marie. Die komt. Uh, ze komen volgende week. Want uh, de bedoeling was dat ze toen in augustus uh, zouden komen. Maar dat... ...feest ging niet door. En als we het over Vallendam hebben, dan hebben we het natuurlijk ook op een van die bands die er vandaan komen. In dit geval is het dus niet Lorem Mipsen, maar die andere SAI Hollywood. En die hebben we hier ook gehad, in juli van het afgelopen jaar. En dit is de Balcony. Was hem dus. Ja, zit ik op een gegeven moment met zoveel dingen tegelijk te doen. Dat ik denk, oh, hij gaat nog wel even door, maar het was hem al een kort nummer. Uh, Nina Lin de Wolf, uh, daarvoor hoorde je de balcony van uh, Saai Hollywood. Uh, wat uh, is het uh, geval? Uh, we gaan zo dadelijk even een interview laten horen met Ilin Douyu. dat is uh, de dame achter de Living Room sessions. En Nina Lin was een van de mensen die de afgelopen keer, dat was uh, afgelopen donderdag, vorige week, uh, dat zij daar aanwezig was. Die ander, dat was deze man. En die hebben we hier ook uh, twee keer gehad. Dat is Colin Hoeven. En dit is alweer van de tijdje terug. Het nummer dat heet Addictive. She was so close to those perfect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 Is nu bezig met een nieuw werk. Want dit dateert alweer van een tijdje terug. Dat heette de Bedroom Sessions. En zo kwam ze op het idee, laat ik ook eens een keer iets doen in de P60 met Living Room Sessions. En dat was de reden om eens eventjes aan de bel te trekken. En eens even te vragen, hoe zit dat nou? Dus het uh, interview wat je nu gaat horen, is eerder deze week dus opgenomen. Aan de telefoon, Hilin. En dan ben ik altijd een beetje met de achternamen. Maar dat mag je dan even zelf zeggen. Helene, goedenavond. Oh, ja. uh, mijn naam is Helene en mijn achternaam is Du. Helene, du. Nou, Dan zeg ik dat, no dan zeg ik dat nooit meer fout natuurlijk. Uh, uh, want uh, waarom heb ik jij van de telefoon? Het heeft uh, te maken met uh, de living room sessions in de P60. Maar volgens mij was dat niet de eerste keer wat jij afgelopen donderdag hebt gedaan. Nee, dat klopt. Dit was de tweede editie. Ja. En uh, ik mag nog een derde doen. Oh, je mag nog een derde ook doen. Dus, dus er komt nog een, uh, een derde deel van dit hele verhaal. Maar er komt in ieder geval nog een vervolg. Ik hoop ja. natuurlijk dat dit... Lange termijn gewoon een vast ding hoort. Ja, dat, uh, maar, dat, zou wel, um... dat zou wel mooi zijn. Uh, ja. want, want deze tweede avond ja, zijn uh, toch wel wat, uh, wat bekenden uh, die wij in het programma hebben laten horen. Uh, zoals Nina Lin, maar ook bijvoorbeeld Colin Hoeven. Die we twee keer in de studio hebben gehad. Uh, laat ik eerst beginnen met uh, de eerste editie. Want die is al geweest. Maar hoe ben je op het idee gekomen om dit te doen? Nou, het kwam eigenlijk een beetje voort aan mijn eigen frustratie. Mm. Uh, van, oh, ik doe mijn management en mijn boekingen uh, doe, doe ik allemaal zelf. Ja. Um, en dan stuur je, is het ja, 50 mails op een dag En dan Na een week heb je 200 mails verstuurd. Ja. Yeah. krijg je dan misschien 5 reacties van. Ja. Yeah. En meestal zijn dat ook uh, of een nee zelfs. Ja. Yeah. Of een ja, maar dan willen ze de covers bij hebben. Oh ja, yeah. ja. Yeah. En ik ben natuurlijk een songwriter, dus ik wil doe het liefst geen covers. Ik wil mijn eigen werk spelen. Ja, dat is heel fijn, want dat zijn wij ook. Wij zijn ook van, uh, wij zijn ook van het uh, originele materiaal en zo min mogelijk de covers. Precies, ja. precies, maar blijkbaar willen de mensen die mij dan willen boeken toch wat meer herkenning hebben. Hmm. Wat ik ook al kan begrijpen ergens. Ja. Um, maar dus toen dacht ik. Ik wilde al, ik had al heel lang een gesprek met Helma gehad van de B60. Ja. Yeah. En uh, eigenlijk in de eerste instantie voor mijn album release, dat was in 2020. Ja. Yeah. Maar dat ging natuurlijk door alle lockdowns en alle toestanden niet door. Yeah. Uh, en toen ben ik er langs gegaan en toen zei ik, nou ja, laten we dan wat anders gaan proberen. Um, een plek waar ik mijn collega songwriters in het zonnetje kan zetten ook. Ja. Yeah. Een um, living room session, echt een huiskamerconcert. Ik maak dat voor mijn muziek heel erg voor de nummers die ik maak heel goed werkt. Hmm. Een huiskamer. Um, dus daar is het een beetje begonnen. Ja. ja, dus dat was de eerste editie. Wie waren er toen? Van die eerste editie, weet je dat nog? Ja, ik heb zoet water uitgenodigd. Mijn twee broers die maken hele mooie melancholische Nederlandstalige muziek. Ja. Dat is of je vindt het prachtig of je vindt het helemaal niks. Ja. Ik vind het prachtig. Dus, uh, en dat zijn ook goede vrienden van mij. Dus die heb uh, ik vanuit uitgenodigd En dat was echt uh, was super mooi al. Ja. Toen hebben we de set een beetje omgewisseld. En we ieder 20 minuutjes. Mm -hmm. En dan twee sets. Dus dat gaf wel een hele leuke, uh, leuke sfeer, zetten we dat neer. En nou ja, zodoende had ik genoeg kaarten verkocht om toch een tweede, tweede editie te organiseren. Waarbij ik dus Colin en Nina heb uitgenodigd. Mm -hmm. En uh, Nina Lin uh, was meer een aanrader van Helma. Mm -hmm. Vanuit de 60 Daar was ik eigenlijk wel heel blij mee. Komt uit de regio ook, hè? Sorry? Ze komt ook uit de regio, hè? Ja, daarom. Dus we hadden eventjes wat um, meer lokaal talent nodig om uh, de zaal te vullen. Mm -hmm. En Colin Hoeve heb ik uh, een paar maanden geleden ontmoet bij Club Dauphine. We mochten het allemaal zingen. En nou ja, sindsdien hebben we ook, uh, zijn we ook al samen in de studio geweest en hebben een nummer geschreven. Dus ik dacht, het klinkt meer dan logisch om hem uit te nodigen mm -hmm. Ook omdat hij natuurlijk gewoon een bizarre talent heeft. En dat is het uh, snel schrijven van hem. Daar had ik hem niet voor geboekt overigens. Maar dat heeft hij wel gedaan en dat was echt wel heel erg mooi. ja uh, en de avond op zich, was dat ook uh, iets waar heel veel mensen wat aan hadden? Ja, dat hoop ik altijd, hè. Ja, ja, dat, hoop, ja dat hoop je natuurlijk wel. Maar wat, wat heb je er zelf uit uh, geproefd, uit uh, de reacties? Uh, nou, er, ik kreeg een staande ovatie, dus dat, uh, dat was goed. Ja. Dat was goed en er zijn meer kaders gekocht dan bij de eerste editie. Ja. En wat een beetje doelend, kijk, het is natuurlijk een huiskamer, je komt dan in mijn gastvrijheid tussen haakjes. Ja. Uh, dus ik wil het liefst ook dat mensen met elkaar lekker gaan socializen, lekker gaan ja. mingelen. Zoals ik ja, vind. ja. Um, want misschien komen daar wel hele mooie vriendschappen uit, of wordt het een vaste prik. Weet ja. je, dat ze elke keer met elkaar naar de living room session komen. Ja. En, uh, dus, dus tussendoor ook heel veel met elkaar zijn, lekker connecten. Je krijgt een gratis bankje van mij. En uh, we genieten met z'n allen van geweldige muzikanten op het podium. ja Hoe reageert uh, P60 uh, hierop? Ja, die zijn heel enthousiast. Die zijn heel enthousiast, gelukkig. Ja. Dus dat, uh, dat is dan in ieder geval een bijkomend voordeel in dat, in dat opzicht? Nou, het is fijn dat zij mij de kans hebben gegeven om um, mijn eigen ding een beetje te organiseren, mijn eigen ding een beetje te doen. Mm supporten mij daar ook heel erg in, dus het is van mij uit niet per se een investering aan ja, in tijd, hmm. uh, vanuit hun is meer de investering en dat, ik, ik mag daar alleen maar voor mijn handjes knijpen natuurlijk. Ja, logisch. Uh, maar er zit natuurlijk, uh, als ik het zo hoor, dan hoop je natuurlijk dat er nog een deel 3 gaat komen. Nou, ik heb gisteren toevallig een bevestiging gekregen. Ja. We moeten heel snel een nieuwe datum gaan prikken, ja, want oh. nog ja. <laughs> uh, Heb je al uh, mensen op het oog die je daarvoor zou willen benaderen? Of uh, laat je dat nog even liever achterwege? Kan natuurlijk, hè? Uh, nou, <laughs> ik zit er wel maar een beetje op te broeden. Maar ja. het leuk dat uh, Nina, Lynn en Colin al wat grotere namen zijn in muziek. Uh -huh. Dus via hun kreeg ik, toen ik hun aankomst, kreeg ik ook meteen aanmeldingen van een paar artiesten. Uh, dus dat is ook heel tof, dat dat al een beetje begint te rollen. Mm -hmm. uh, dat ik niet uit mijn eigen netwerk hoef te plukken tijd, en dat ik ook nieuw mensen ontmoet. Want dat is voor mij ook gewoon heel leuk. Uh, dus ik, ja, er moet, er moet nu echt een e-mailadres gaan komen... en een aanmeldformulier. Ja. Nou, nou dan, dan zal je het nog wel uh, druk gaan krijgen, denk ik. Ik uh, denk het ook, ja. ja. Blijft er nog, nog wel uh, ruimte over voor je eigen muziek? Zeker. Ja. Zeker, ja. ja. Ik ben uh, nu ook echt wel aan het schrijven voor mijn tweede album. Mm -hmm. Die gaat toevallig ook, nou niet heel toevallig. Die gaat de Living Room Session heten. Ja. Uh, het eerste album heet de Bedroom Session. En nu gaan we wat meer op tempo naar de huiskamer toe. Mm -hmm. uh, dus het is een uh, leuk concept om dat in elkaar te gaan wegen op een gegeven moment. Nou, we zijn en blijven nieuwsgierig. Wat zeg je Elslaaf? We zijn en we zijn en blijven nieuwsgierig. Ja, ik ook. <laughs> Taken En daarvoor hoorde je natuurlijk het interview wat ik met haar opgenomen had. Dat is de afgelopen weken gebeurd. Uh, er komt nog een, een sortiment van uh, uitwerking bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want uh, er is ook uh, het een en ander aan fotomateriaal gemaakt. door grote vriend, fotografische vriend Michael Beers. Dus die uh, heeft daar uh, uh, wat beeldmateriaal bij geschoten. En de bedoeling is dat dat, dat er straks ook op die website van 3 voor 12 Noord-Holland uh, terug uh, te vinden is. Je hebt er dus zelf horen zeggen dat ze bezig is met nieuw materiaal. Ik wist niet dat hij dat vorige week al uitgebracht had. Maar ja, ik krijg zoveel mails binnen. dat je dan op een gegeven moment de, de, de, de release data. dan wel eens een beetje door elkaar heen haalt. Maar uh, hij had hem vorige week al uitgebracht. Dus ik had hem vorige week al kunnen draaien. Maar goed, week onderweg. Maar wel is de videoclip uh, vrij uh, recent. Ik geloof kakelvers uh, dat hij uh, erop uh, komt te staan. Uh, dat is morgen. En ja, je zult hem ook bij hetzelfde 3 voor 12 Noord-Holland en bij ons in de samenvatting nog een keer terug gaan zien. Oliver Aaron met zijn nieuwe single en dat nummer dat heet The Price I Pay For It. Lie more than me, make me live, give me company.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 The price, it's the price, it's the price, it's the price, and I pay for it, baby. It's a price, it's the price, it's the price. Yeah, it's the price, it's a price, it's the price, it's the price and I pay for it. Lying to see Through my fantasy Picture the scene Sugar-coated scenes Nothing I wouldn't do I'll pay the price to be with you My heart is made of stone, made of stone, made of stone, made of stone They're Yourself a home deep within my heart. I find the truth is much easier to tell. And as you're tearing my walls down, one brick at a time, I find that lies are much harder to deny. The guiding light, no star inside to guide. Uh, zij was gisteravond uh, bezig met min of meer een afstudeeropdracht. Dat zat erachter. Uh, in Bitterzoet in Amsterdam. Daar speelden ze onder meer ook uh, dit nummer. En naar aanleiding van dat uh, verhaal. Waar ook uh, weer een verhaal gaat komen bij 3 voor 12 Noord-Holland. En vooruitlopend daarop heb ik dan ook meteen het gesprek maar opgenomen. Want ja, ik denk je hebt hem toch, je hebt er toch aan de telefoon. Dus dan uh, nemen we het op. Uh, heb ik uh, gesproken over dat karakter van die avond. Dus het is een beetje in het, uh, in het licht van iets wat geweest is. Maar op het moment dat we het gesprek opnamen was dat nog vooraf. Dus dat moet je in je achterhoofd houden. Uh, gesprek met Rosemary over haar optreden in Soet. Aan de telefoon Rosemary, zoals zij heet. Um, hallo, goeiedag. Hallo, Ja, ja um, Op het moment van spreken is het uh, nog een beetje voor jou... Ja. Uh, release, nee, niet jouw Release Show. Oh. Uh, afstuderen, dat is het toch? Ja, afstudeerconcert, maar gewoon een, een concert voor iedereen omheen te gaan hoor. Het is natuurlijk een afstudeerconcert, ja. maar eigenlijk gewoon een leuk concert voor iedereen om, om bij te gaan. Ja, uh, is, is, is daar een verschil tussen? Um, nou ja, het is, het is een afstudeerconcert omdat ik het. Uh, het is eigenlijk in het thema van mijn afstuderen. Ik studeer letterlijk van het consortium af met deze show. Mm. Uh, maar het is niet zo dat uh, mensen denken van, oh een afgelopen daar hoeven we niet bij te zijn. Of, uh, <laughs> of dat is een persoonlijk gesloten feestje, dat is het zeker niet. Het is gewoon voor iedereen die mij, ook de mensen die mij niet kennen of die gewoon in de muziek geïnteresseerd zijn, een hartstikke leuk concert om bij te wonen. Ja, nou oké, okay. dat, is, dat is duidelijk. Um, dan even over je materiaal, want ik, uh, ik zit even een beetje te grasduinen. En dan kom ik in ieder geval Nederlandstalig en Engelstalig tegen. Hoe zit dat? Ja, ik heb het in principe allebei, doe ik het wel, maar eigenlijk uh, via met Rosemarin, dus de, echt deze act, is wel echt Engel, Engelstalig echt mijn uitgangspunt. En dat is ook echt altijd wat ik schrijf. Mm. Uh, nou heb ik, uh, een paar jaar geleden tijdens de coronatijd, die we allemaal kennen, mm. Uh, mm. heb ik mezelf toen een, een opdrachtje gegeven om nummers op maat te schrijven voor mijn publiek. En daar zijn dus ook wat uh, Nederlandstalige verzoekjes uitgekomen. Ja, ja, ja. Uh, dus toen heb ik ook een paar Nederlandstalige liedjes geschreven. Uh, er is maar één nummer van overgebleven die ik echt dus ook nog af en toe in mijn set speel. Ja. Uh, en ook woensdag uh, 30 september ga ja. spelen uh, in -Zoet. Okay, dus goed, dat. Inderdaad, Rose Herren is wel Engelstalig. Ja, oké. Okay, dus de, is dat uh, maar, maar wat, uh, wat vind je fijner? Uh, past dat Engelstalige dan beter bij het repertoire wat jij wil spelen, dus Americana nou ja, dat denk ik sowieso wel. Qua stijlgerichtheid is het Engels taal natuurlijk beter. Maar ook, ik moet zeggen, mijn songwriting vind ik, ik in, in het Engels... kan ik toch mezelf beter verwoorden. Mm, mm. Ik kan mezelf toch beter uit in het Engels. Uh, vind ik in het Nederlands toch soms wat... Ja, de taal is ook wat confronterender misschien. Yeah. Uh, zowel qua klank als qua ja, manieren hoe je dingen zegt. En in Engels is dat toch wat toretischer. Yeah. Um, wa waarom eigenlijk Americana? Wat, wat uh, trekt jou daarin aan? Ja, ik, dat vind ik altijd moeilijk als mensen dat vragen. Ik heb het van vroeger, heb ik uh, country wel heel erg meegekregen. Mijn, uh, mijn moeders, uh, die sturen best wel veel uh, yeah, country muziek af. Mm. En country is heel breed. Amerikanen, het zijn allemaal van die subgenres die je eigenlijk niet echt onder één uh, ding kan gooien. <tij> yeah. um, wat ik vroeger dan heb geluisterd. Ja, ik heb dat van een jongs al meegekregen ik heb van heel veel uit. En op een gegeven moment uh, vond ik zelf een beetje uit die ziekte luisteren Dat was heel erg goed toen ik jong was, met het over een jaar of acht. Uh, was Taylor Swift mijn groot idol? Nou, wie is je groot idol? Want die hoor, uh, hoor je even wat minder. Maar wie is je groot idol dan? Taylor Swift was dat vroeger. Ah, Taylor Swift, ja. ja. Uiteraard is het, inmiddels is zij heel veel fases doorgegaan qua verschillende soorten muziek. Hmm. Uh, maar toen als klein meisje keek ik daar wel heel erg tegen op. En dat was ook toch een beetje Americana country. Ja. Um, en sindsdien, ja, ik moet zeggen, op dit moment, haar muziek nu vind ik heel tof. Mm. Uh, maar dat alle muziek wat ertussen is gebeurd, is niet helemaal mijn ding meer geweest. Ja. Uh, maar daar heb ik best wel heel veel invloed uit gehad ja. hoe, zit, hoe zit het met dat kleine meisje waar je het nou over hebt? En wat is er met het kleine meisje? Ja, hoe, hoe zit dat nu? Uh, is, is, wat is uh, veranderd met dat kleine meisje uh, van, van toen en, en nu? Uh, qua muziekstijl. Ja, onder meer. Uh, dat we heel veel verschillende antwoorden. Uh, qua muziekstijl, Nou ja, ik, ik weet sowieso dat ik vocaal echt wel um, heel anders naar liedjes ook luister. Mm -hmm. kan misschien wel mijn opleiding zijn hoor. Dat we ja. zeker wel kunnen. Um, en toch, ja, ik, ik moet zeggen, ik luister de laatste tijd ook heel veel meer wat niche muziek. Dus echt meer dat bluegrass ook en, en Amerikana wat toch. Minder pop is en daar zitten af en toe ook hele mooie kleine dingetjes in die zo'n stijl dan maken. Mm -hmm. uh, maar ook wat ja, specifieker zijn en die ik dan ook een beetje probeer te mengen in mijn eigen muziek. Ja. Vroeger was het gewoon volledig gewoon pop, alleen met vier akkoorden. Ja. En ik denk dat mijn opleiding daar gedeeltelijk wel aan mee, uh, mee heeft geholpen. Dat ik nu toch ook wel wat ja, muzikale wat meer de diepte in ga doen. Ja, het conservatorium, is dat het conservatorium Haarlem in Holland of is het het conservatorium Amsterdam? Haarlem, inderdaad. Ah, Haarlem, oké. Okay. Ja. Um, nou, nou kom jij ook oorspronkelijk, uh, of tenminste, ik neem aan dat je daar nog steeds woont, in Haarlem. Ja. Maar ja. wat is nou, ja, Haarlem, zo, wat, wat, wat maakt Haarlem nou zo bijzonder voor jou dan, in dat opzicht, als muzikant zijnde? Uh, als muzikant zijnde, ja. Ik moet zeggen, uh, als muzikant zijnde, ik, ik ga natuurlijk nu van mijn concert naar Amsterdam, dus dat vind ik een beetje moeilijk om te beantwoorden. <laughs> ja. Ja, lijkt me dat een beetje als we aan het vals spelen ben dan. No? Ja. Nee, ik moet zeggen, als muzikant, weet ik niet of dit de, de meest happening stad is. Ja. Ik weet dat ze dan zeggen, Haarlem is een muziekstad. Um, en er is zeker genoeg te doen. Maar ik denk toch dat Amsterdam wat dat betreft misschien iets... Ja, is ook qua muziek. Ja. Uh, kijk, ik kan heel veel positieve dingen over Haarlem opnoemen. Ja. Uh, gewoon qua cultuur en uh, qua mooie delen in de stad... Ja. Muziek dicht, zou ik toch echt zeggen dat, uh, er zijn heel weinig, vind ik, uh, muziekplekken, muziekcafés of muziekvenues, ja. maar die plekken die besteden er wel heel veel moeite in en daar gaat wel heel, heel veel aandacht in zitten. Okay. Uh, waar dat in Amsterdam natuurlijk veel verspreider is, er zijn zich uh, muziekvenues. Ja. Dus ja, het is denk ik een beetje net wat je voorkeur heeft. Ja. Of, ja, in een kleine stad zeg maar wil zijn of in een grote stad als Amsterdam met heel veel verschillende opties en heel veel verschillende stijlen. Ja, uh, je laatste EP materiaal is alweer van een tijdje terug. Klopt ja, dat heb ik in uh, 2019 echt voor corona opgenomen. Ja. Uiteindelijk ook is het heel lang vertraagd met release vanwege corona weer. Ja. Um, maar inderdaad, ik heb daarna alleen nog maar een, een single uitgebracht en inmiddels heel veel gewoon geschreven. Ja, oké. Okay. Dus uh, is, is dit uh, dat afstudeerconcert, ja, afstudeerconcert tussen aanhalingstekens, maar dit, uh, dit optreden wat je in Soet doet, is dat dan ook meteen uh, de aanleiding om wat meer te gaan doen de komende tijd? Zeker. Het is niet per definitie een, een release, want ik ga op dat moment geen nieuwe releases uitbrengen. Hmm. Uh, maar ik laat wel wat nieuw werk horen. Um, en ik heb ook meer geschreven wat nog niet helemaal, wat nog een beetje in de kinderschoenen staat en dus nog niet met de band uitgewerkt zijn. Hmm. Uh, maar die zitten er wel aan te komen, omdat ik daar wel met de band uh, mee bezig ben om dat nu op te nemen. Ja. Uh, dus ja, ik, ik, daar heb ik vooral heel erg zin in, omdat, omdat dat iets is wat ik eigenlijk al een tijdje niet heb gedaan. Inderdaad, echt een in EP of iets, en daar heb ik wel weer enorm veel zin in. Dus dat, uh, dat zit er wel aan te komen. Dus Bitterzoet is eigenlijk ook een klein beetje een proeftuin? Ja, ja. Zowel voor mezelf natuurlijk als voor mensen om te kijken hè, wat, ze, wat ze van het nieuwe werk vinden. Ja. Ja, ja oké. Okay. Uh, nou, uh, de afsluitende vraag: waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Uh, Instagram, uh, Facebook, website is wip.nv, uh, under construction, maar at Rosemary Music, daar vind je me via de socials en tot zover dus het uh, gesprek wat ik eerder had opgenomen met uh, Rosemary uh, en het uh, nummer wat zij vrij recent nog dit jaar heeft uitgebracht dat is dit nummer en dat het nummer dat heet Rewind never knew it would hurt this much never felt this way before I didn't know that our final touch would leave me shaking to the core Or was I wrong to have let you go and I wanted to hold on and was I wrong to have never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 Ik zit met oortjes op de vlieg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 Dat was uh, Nautilist. Hij is hier ook uh, geweest. Nautilist met op de fiets. En Nautilist is geen onbekende in uh, dit uh, programma. Want hij is hier ook uh, geweest. En toen had hij een gitariste bij zich. Die uh, nog eens zelfs jonger is dan hij zelf. En uh, als je weet hoe uh, oud Noah Tucker is. Want zo heet hij niet echt. nou Dan weet je um, dat deze dame die hij bij zich had. Piep en piep jongens. Maar goed, uh, het was wel een talentvol uh, verhaal. Wat daar ergens vlak na de europa Agda wordt, Want daar had hij de Night-editie weten te vinden. Not List, Want Daar hebben we het over. Uh, en toen heeft hij ook uh, dit nummer uh, laten horen op de fiets. Daarvoor hoorde je Rosemary met uh, Rewind. En dat had alles uh, te maken met gisteravond. Want gisteravond heeft zij een afstudeeropdracht ingelost... door middel van een live optreden. En dat uh, moest plaatsvinden in Bittersoet... Een verslag daarvan komt niet op onze website... maar op het verhaal van 3 voor 12 Noord-Holland... waar wij eerst mee samenwerken. Um, want er is ook altijd een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf... aan het eind van de maand. En die is deze keer voor Stijn. Die gaat over twee weken hier uh, komen spelen. Um, we gaan eens een beetje op naar het uh, nieuws. Uh, er is een indieband die ooit een uh, label had in Volendam. King Forward Records. Maar toen dacht uh, ineens... Excelsior, ja, dat vinden we eigenlijk best wel een leuke band. Dus Daarom hebben we dan toch maar even toegeslagen. Hier speelt Puma, of bepaalde Puma, hoe je het moet noemen, met Cast Shadow. En die hoor je tot aan het nieuws van 8 uur.